Remon met het NOS-journaal. De kaper van het Egyptische passagiersvliegtuig heeft de meeste passagiers vrijgelaten op de bemanning en vier buitenlandse reizigers na. Vanochtend werd een vliegtuig van Egypte erg gekaapt met 80 passagiers aan boord dat op weg was van Alexandria naar Cairo. De piloot liet dan de luchtverkeersleiding van het vliegveld in Larnaca weten dat het toestel gekaapt was en vroeg toestemming om te landen. Een kaper met een bomgordel zou hebben gedreigd het toestel op te blazen. Wat de man wil is onbekend, er wordt met hem onderhandeld. Volgens de jongste berichten gaat het om een Egyptenaar. De transportsector en de overheid hebben plannen gemaakt om de files te verminderen. Zo komen er truckspotters, mensen die kijken welke vrachtwagens in de file staan. De eigenaar wordt dan gebeld om te kijken of de vrachtwagen misschien op een slimmere tijd kan rijden. Verder wordt bekeken of bedrijven beter kunnen samenwerken bij het vervoer. En er zijn plannen voor een meerdaagse verkeersverwachting om de beste rijtijden te voorspellen. Ruim de helft van de gemeente verwacht dat er in 2020 een tekort is aan seniorenwoningen. Dat zegt de oudere organisatie AMBO na onderzoek. Het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. Ouderen willen dat ook wel, zegt de AMBO, maar dan moet wel hun huis worden aangepast. En niet iedereen heeft daar geld voor. Volgens de AMBO hebben gemeenten vaak geen idee welke woningen aangepast kunnen worden aan behoeften van ouderen. Het papieren schadeformulier voor automobilisten gaat verdwijnen. De politie en het verbond van verzekeraars hebben een app gemaakt die vanaf vandaag officieel beschikbaar is. Met de app is het niet langer nodig om na een aanrijding een situatietekening te maken. Er kunnen foto's worden doorgegeven en dankzij GPS is meteen duidelijk waar de aanrijding is gebeurd. De politie en de verzekeraars hopen dat meer mensen schade melden nu het zo makkelijk is geworden. En dan het weer af en toe regen, mogelijk hagel en onweer. Ook af en toe zon. Het wordt 11 graden. Morgen bewolkt wat regen en dan wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Drink some margaritas by swing blue lights Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me? ...zo vlak na het nieuws en weer van 4 uur. Het derde uur met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard rond de klok van kwart over vier hebben we pit Report. Uh, we hebben natuurlijk weer wat nieuws uit de Formule 1... ...en zeker met name uh, over het kwalificatiesysteem... ...wat niet iedereen bevalt. Wat een rommeltje. We hebben natuurlijk ook nog Sport Kort... ...wellicht een stukje nog zeilen, dan wel WK Matchplay... ...en dan hebben we het over Golf... Uh, we hebben natuurlijk om half vijf het dier van de week. En dit is echt toch de laatste keer dat ze in de aanbieding is. Dolly! He? Dolly in de aanbieding, jazeker. Om half vijf het gedicht van de week. Ja, het kan natuurlijk niet anders dan dat het in het teken staat van Pasen. Het is wel een vrolijk, het is weliswaar een kort, maar een vrolijk gedicht. Dat rond de klok van kwart voor vijf. Uh, de wedstrijd in de derde ronde van de European Hockey League... tussen Kampong en Rotwijs-Kul is geëindigd in 5 tegen één. En we gaan zo meteen natuur, natuurlijk ook voor u de, de voorjaarsklassieker. En dan hebben we het over wielrennen gent wevelgem voor u volgen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Zo is maar net, dat op eerste paasdag. De mag je zeker niet ontbreken, natuurlijk, hè? Het kuikentje piep, je hoort hem bij CFM. <laughs> Echt goed hoor, uh, Albert Jan. Ja, goed verzonnen. Dat filmpje is nog leuk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je deed het lekker mee, hoor. Wil je trouwens al het jou zien meedoen? wwwzfm livenl kan je live meekijken. We'll passing by and be inside. Just Chasing dogs. We'll be dancing in the dust. Cause. We'll Zonnetje zitten in je tuin. En dan uh, CFM hebben en deze muziek uit de luidsprekers horen. Mmm, heerlijk. Jorge a and here for you. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, Albert Young, heb jij nog wat uh, nieuws rondom de Formule 1? mogelijk Over kwalificatie of zo. Ook, al, maar altijd, het is altijd nieuws uit de, de, formule, de wereld van de, de Formule 1. Allereerst, allereerst, Williams was vorig jaar achter Mercedes en Ferrari... de best of the rest in de Formule 1. Maar de Britten hebben het idee dat ze deze winter een plekje gezakt zijn in de pickorde. Het Toro Rosso van Max Verstappen en Carlos Sainz Jr. is nu nummer 3 team al dus technisch directeur Pat Simmons. Toro Rosso heeft ons echt verrast. De rest was ongeveer net zo sterk als we hadden verwacht, al dus Simmons terugblikkend op de Grand Prix van Australië. Tijdens de testweken konden we Toro Rosso niet zo goed inschatten, maar nu weten we dat ze voor ons staan. Daarna komt Force India, dan wij en dan Red Bull. Toch uh, is er geen paniek in het Engelse Grove, waar de fabriek van Williams is gehuisvest. Simmons, dit was pas de eerste race. We zullen zien hoe het op de andere circuits uh, gaat. Aldus Pat Simmons, de Williams-directeur. Nou, het. Uh, het, het, het ja, laten we zeggen, Hoe moet je dat zeggen? Ja, De. de, de, de het verhaal rond die kwalificatieproblemen bij de Formule 1... dat blijft maar uh, uh, heen en weer gaan. Want dan is dat weer een compromis, dan is dat weer een compromis. Maar het laatste compromis wordt door de uh, Formule 1-teams uh, geweigerd. Het Formule 1-kwalificatiesysteem Nieuwe Stijl... die in Australië geïntroduceerd werd en flopte... blijft gehandhaafd door de stemmen van Red Bull en McLaren. Nog voor de eerste Formule 1 race van 2016 was het door de teams besloten... dat de kwalificatietraining door middel van een constante eliminatie moest veranderen. Zodoende zou voor de aankomende Grand Prix in Bahrein het oude systeem terugkeren... waarbij na afloop el, na van elke heat de startposities van een aantal coureurs bepaald wordt. In een overleg afgelopen donderdag werd het idee door de autosportorgaan VIA omgevormd tot een compromis, waarbij in de eerste twee heats nog steeds constant coureurs uitgeschakeld zouden worden, maar de derde sessie zou verlopen als het vorig jaar. Volgens motorsport.com stemmen Red Bull en McLaren tegen dat plan, waardoor het nieuwe systeem voorlopig toch gehandhaafd blijft. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. We laten ons verrassen tijdens de start of de kwalificatie van de Formule 1 in Bahrein. Tot zover het nieuws over de Formule 1. Jawel, hij werd aangevraagd. Deze plaats van de Raw Bands: Clouds Across the Moon. Goedemiddag, dit is de intergalactic Kan ik je helpen? Flight oh Commander P.R. Johnson on Mars, Flight 247. Very well. Hold on, please. Yes, Thank rough. you, Operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping?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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En niet vergeten, je radio lekker meenemen naar het strand van de zomer. En genieten van de muziek van CFM. Waaronder Play That Sex. Me. I met a boy last week trying to run that game. Made it sound so sweet when he say my name. I said boy stop. Run that back. You can talk that talk. But can you play that?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 You ain't gon' steal the show No fancy cars or bass guitars Bellas in sweet smoking on cigars, uh We gaan naar Amerika, maar het gaat wel over Australië. En uh, met name voor de golfliefhebbers. Want vanavond is de ontknoping van het WK Matchplay. En dat zal Jook ook wel interesseren, denk ik. Ja. Want er staat namelijk een Australier in de halve finale. Vier Amerikaanse golfers bereikten zaterdag de kwartfinales... van het WK Matchplay in Austin. Geen van hen keert vandaag terug in de halve finales. De nummer één van de wereld, de Amerikaan Jordan Speeth, vloog er zelfs in de achtste finales al uit. Daardoor wordt de Australier Jason Day een van de halve finalisten... de nieuwe leider van de wereldranglijst. Day was in zijn kwartfinale te sterk voor Brooke Koepka... die net als zijn landgenoten Dustin Johnson, Ryan Moore en Chris Kirk... uit het toernooi in Texas verdween. In de halve finale staan vanavond dus zoals gezegd... de Australier Jason Day en de Noord-Ier Rory McIlroy tegenover elkaar. Ik vind dat persoonlijk wel jammer... Want Jason Day is nu nummer 1 van de wereld... Ja, en uh, Rory McIlroy de nummer 2. Dus dat zou leuker zijn als die elkaar in de finale tegenkwamen. Maar ze staan in de halve finale dus vanavond tegenover elkaar. De Spanjaard Rafael Cabrero Beo ontmoet de Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen... die in de achtste finale verantwoordelijk was geweest... voor de uitschakeling van Speed. Dus golfliefhebbers, vanavond schaart u allen voor de speciale sportzenders om de ontknoping van het WK Matchplay Golf mee te maken. En ik beloof u, het wordt een geweldig gevecht. Ja, mooi bericht trouwens op Facebook hè, van Joke Westerburg. Ja, helemaal geweldig. Uit Australië. Jo. Het kuikentje piep. Ja, we hebben hem al gedraaid, hoor. We hebben hem al gedraaid. Oh, wat een leuke paasplaat is dat toch, hè? Dit is ook zo'n leuke plaats. Jochen Meijer. Ik bloos en ik stop hem zeg iedereen, 'Gedag'. En ik zing en ik dans, strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neurie, drink chocoladevlaam. En ik huppel over straat en roep de hele dag. want vandaag is het mijn dag. is mijn dag. is mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn,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 Gaan, wonen? gaan ze op bos, gaat klonen. Mm. Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? val ik uit een raamkozijn. Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar het is mijn dag. Het is mijn dag. Ga ah, op de Duitsers komen. Echt eh, oorslagje, het is mijn dag. Bent je pumelheid Is mooie? Het is mijn dag. Geweldig, <laughs> het is. Je de zingel van Jochem Meijer en het is mijn dag. Jawel, zo werd het uh, half vijf. Ik hoop ook dat het de dag van uh, Dolly is. Dat het uh, Dolly dag wordt. Je neemt me de woorden uit ja. de mond. Wat een bruggetje zeg. Het dier van de week. Daar hebben we het over. Dolly. Ja, Ik hoop inderdaad dat het voor haar dag uh, gaat worden. Want uh, dan uh, is, zou het zou betekenen dat zij dan ook geplaatst is. Want Dolly is een echte lapjesprinses. Ze heeft een eigen willetje... En ze is een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aaien, aandacht en op schoot liggen... maar als het haar genoeg is en je gaat dan toch nog door... dan krijg je een tik. Haar optillen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze houdt ook niet van kinderen, die zijn haar veel te druk. Ook van honden en soortgenootjes is deze prinses niet geschammeerd. Het dierenhuis zoekt dan voor haar dus een huis met een tuin... waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat, naar zo, zoals gezegd, graag naar buiten... dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Wie heeft voor haar een gouden mandje... En Dolly verblijft momenteel in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. En is geopend van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags op de maandag tot en met het zaterdag. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermerland.nl. Want ook Dolly verdient een thuis. Zoals we net al ga voor Dolly of een van de andere leuke dieren naar het met dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Lekkere muziek nog onderweg hoor, in het laatste half uur van dit programma. Gewoon blijf luisteren naar je eigen omroep. ZFM sonfort met nu uit de jaren 7? Delegation en Where is the Love.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 even na te denken over jam welke Nederlandse wind deze plaat ook een keer uitgebracht heeft volgens mij was het timeless timeless wel eens van goord ik reken hem goed oké okay, dan ja. deze dan Jordan where is the love van delegation uit de jaren 70 ja we gaan eens even naar Town Under speciaal voor joker in Australië deze van Men at work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 Zo leuk is Albert-Jones, CFM Zandvoort wordt goed beluisterd in Australië. Ja, leuk toch? Ja, even hebben we onder meer Joke en Henk. Nou, ja. Voor hun allemaal de deze van Men at Work, joh, de Down Under. Ja, het gaat eraan komen, hè? de Maxdag op het circuit. Ja, klopt, en de kaartenverkoop is inmiddels gestart. Af, uh, afgelopen woensdag is de voorverkoop gestart voor de racedagen Driven by Max Verstappen, die op, schrijf het vast op... 4 en 5 juni plaatsvinden op circuitpark Zandvoort. Tijdens dit familie-evenement kunnen liefhebbers van de Formule 1... en fans van Verstappen dicht bij de Nederlandse Formule 1-held komen. Verstappen geeft verschillende demonstraties... met een Scudera Toro Rosso Formule 1-auto... en is ook bij handtekeningssessies uiteraard present. Maar er is meer. Er staan diverse races op het programma... waaronder het Formule 4 NEC Nes. Championship op het programma. De eerste entree tickets zijn te verkrijgen via www.verstappen.nl www en www.circuit-zandvoort.nl. Www In de voorverkoop van de racedagen Driven by Max Verstappen zijn toegangskaarten voor de Formule 1 per verkrijgbaar voor 22,50 euro. Kinderen van 5 tot en met 12 jaar betalen 11,25 euro en kinderen tot en met 4 jaar hebben gratis entree.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 Nogmaals, kaarten kunnen worden besteld via www.verstappen.nl... of www.circuit-zandvoort.nl. Duinkaarten zullen vanaf een later moment beschikbaar komen. Dus 4 en 5 juni, twee grote kruisen door uw agenda... Ja. Want dan zijn de race dagen driven bij Max Verstappen... op het circuitpark Zandvoort. Ja, maar één tip. Ga je niet verstappen, hè? Pas op. Nee, ik ga overstappen. Je gaat overstappen, <laughs> jawel. Breng me naar het water, de nieuwe single van Marco Bossato en Matt Simons. In de vroegte van de morgen, sprak je zachtjes mijn naam. En ik wist dat je me zeggen zou, dat het tijd was om te gaan. Je zei, schat, maak je geen zorgen, ik zal altijd bij je zijn. En ik wist dat je de waarheid sprak Door hoe je keek naar mij Toen je zei Toen je zei Ik ben klaar om op reis te gaan Aan de andere kant te staan Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen Voor alles wat er komen gaat, is laat Ik ben klaar om op reis te gaan Gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen, de liefde die ik bij me draag. Ik vraag je, breng me naar het water, breng me naar het meer en leg me neer. I'm ready to close my eyes Water van Marco Bosato en met Simons. Het is bijna kwart voor tijd voor het gedicht van de dag. En volgens mij, Albert Jan, gaat het over Pasen. Een dialoog met de paashazen. Men vroeg aan twee oude hazen: wat doen jullie nou zo met Pasen? Ze wilden huppelend verder gaan bleven even toch maar staan. De ene sprak, ach, weet je wat? We zijn het eigenlijk met Pasen al een beetje zat. En we kunnen niemand zeggen... dat wij, Hazen, geen eieren leggen. De ander sprak nog wat verlegen... en in ons mooie stille bos kom je weer die duizenden mensen tegen. En ze hebben de meeste pret... aan hun eieren van hunzelf daar neergezet. Met Pasen zijn wij hazen de klos. Wij, wij oude hazen zijn dan pas tevreden als het weer heerlijk stil wordt in ons bos... Paasgedicht op de zondagmiddag bij CFM. Ik zou het gedicht willen noemen Wij zijn het Haasje. Dat ja. is <laughs> ja. ja, ja, ja. so, iets hè? Dankjewel daarvoor, uh, Albert Young. En hier zijn de Turtles en Happy Together. Imagine me en you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold you tight. So happy together. To dine, and you say you belong to me. So, you lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.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 Dat is pas echt een uh, gauw oude op CFM die platina wordt, uh, Albert het jong. de Turtles en Happy Together. Ja, nog een paar plaatjes te gaan in deze uitzending. En dan zit het er alweer op. Ja, ja maar de ja. tweede Paasdag komt er nog aan, hè? Ja, wel. Oh ja, een lekker dagje vrij. Dagje vrij. Oh. Me que te Despedida para mi fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Está Nou, nog maar 35,1 kilometer te gaan. Sorry, 35 kilometer te gaan. Het peloton op 37 seconden achterstand. En de Rus Koesnetsov alleen op kop. Maar hij gaat nu de berg op op de kasseien. Nou, hij heeft 37 seconden voorsprong. Dat zijn er 48 geweest. Dus langzaam maar zeker komt het peloton dichterbij. Ja, dat ziet er zwaar uit, dat parcours. Ik zou zien. Nou, ik, word, ik krijg nu al spierpijn. Dus ik denk, ook al. Ja. Hier is de sigel van de Brothers Janssen. Nee, we zingen even lekker mee aan het stampen. Hij heeft toch wel lekker, hoor. Zo'n uh, disco-klassieker op de zondagmiddag bij CFM. Helemaal uh, vooruit voort 24 uur per dag. Muziek en informatie. hoor. de Brothers Johnson en Stamper. Jawel, het zit er alweer op, uh, Albert Ja, en de finale van uh, de voorjaarsklassieker Gent Wevelgem... die gaan we niet meemaken. Met nog uh, een achterstand van het peloton van 32, uh, nog 32 kilometer te gaan... en een uh, achterstand van een kleine 30 uh, seconden... op de leider, de Rus Kuznetsov... Uh, die, gaan, die finish gaan we niet meemaken, nee. maar de finish van Zandvoort Zandvoer op zondag gaan we meemaken. Ja, die hebben we meegemaakt. Die gaan we meemaken. Bij deze, bij deze. Bedankt iedereen uh, voor het luisteren en uh, ja, volgende week ben ik er weer. Ben jij even anderhalve week weg? Ja, ja, mantelzorgen in Spanje. Mantelzorgen? In Spanje. Ja, ja, ja. Oh, wat vervelend. Ja, dat is heel erg. <laughs> Als je dat toch moet doen, hè, want ja, dat, nee, de, dat regering, de regering zegt van je moet meer, meer, je moet meer uh, binnen de familie die zaak oplossen. Ja. Nou, dan ben ik een van de eersten die dat wel wil doen. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja. ja. Maar je dus... vader komt niet naar jou toe? Dan. Nee, nee, dat, dat, nee man, de beste man is 89. Oké, okay, oké. Okay. En hoopt in oktober zijn uh, 90e verjaardag te vieren. Dus... Uh... We gaan hem eens even weer wat voorraad in de kast zetten. En dan kan hij weer een poosje tegenaan. Ik wens je heel veel plezier en succes en sterkte. Komt goed, ik zal je missen. Ja, zo is het. Ik jou ook hoor. Dank je, dank je, dank je. En uh, ja, en, uh, morgen is de tweede paasdag. Gaan we even lekker van uh, genieten nog. Ja, dan gaan we... Nou, het weer wordt niet mooi. Ik bedoel, code geel. Dus uh, wat dat betreft het zal binnenhuisactiviteiten worden, denk ik. Uh, zo is het. En zaterdag, uh, dan ben ik er weer met Zandvoort op zaterdag. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag, doei doei!